Middernacht, het begin van dinsdag 31 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De IKEA-vestigingen in Son en Gent zijn afgelopen avond ontruimd na een explosie. Rond half acht was er vlak buiten de IKEA in Zon bij Eindhoven een ontploffing in een prullenbak. Ongeveer op hetzelfde moment zou er een wekker zijn ontploft in de winkel in Gent in België. De explosieve opruimingsdienst bracht later op de avond in Zon een verdacht pakketje tot ontploffing. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en is er geen schade. Bij andere IKEA-filialen is er geen concrete dreiging... maar mogelijk gaat de politie die toch nog doorzoeken op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 Radko Mladic is in beroep gegaan tegen het besluit om hem over te dragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De afhandeling van het hoger beroep lijkt niet meer dan een formaliteit. Volgens de Servische regering wordt Mladic binnen enkele dagen naar Nederland overgebracht. De voormalige Bosnisch-Servische generaal wordt onder meer verdacht van volkenmoord in de moslim-enclave Srebrenica tijdens de oorlog in Bosnië. Het weer, enkele regen- en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies. Overdag eerst bewolkt en regenachtig, later opklaringen in het westen en zon. In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt overdag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen van den Berg. Goedenacht allemaal. In de Amsterdamse rechtbank ging het vandaag... na veel procedureel gemillimeter van de afgelopen tijd... eindelijk weer eens een beetje over de inhoud van de zaak Wilders. Advocaat van de PVV-voorman Bram Moskovits hield zijn slotpleidooi. En het ziet er dus naar uit dat we binnen een paar weken... nu ook een uitspraak krijgen. In de zaak Wilders is een hoop gebeurd. Iedereen weet ineens wat een wrakingsverzoek is... en uh, dat uh, sommige etentjes netjes blijken te zijn. Er werd in de media over en weer ook flink met modder gegooid. Allemaal ingegeven door de allesomvattende vraag... of de zaak Wilders überhaupt wel in de rechtbank thuis thuishoort. En nog een vraag. Heeft die zaak Wilders het aanzien van de rechtspraak in Nederland geschaad? Daar ga ik over praten vannacht met Germ Kemper. Die is 62 jaar en sinds 2007 de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Welkom, meneer Kemper. Deken mooie term is dat mooi ouderwets ja, wat is het eigenlijk? Uh, ik ben voorzitter van de Amsterdamse orde van advocaten, dus dat is 5000 uh, leden heeft die orde, maar alle advocaten in Amsterdam horen bij die ja. orde, ja. ja, maar wat ik uh, wat meer in het oog springt is dat uh, bij mij klachten over advocaten worden ingediend en ik ook zelf op onderzoek uit mag gaan als ik denk dat er ergens iets niet goed gaat... in een advocatenpraktijk. Dus er komen, eh, ja, de, dagelijks, moet ik eerlijk zeggen... komen er klachten binnen over advocaten. En dan is het aan mij om dat te onderzoeken, te kijken... Uh, wat daarmee gedaan kan worden. En als het niet op te lossen valt, om te zorgen dat de tuchtrechter... er dan uh, een afgerond dossier bij krijgt. Ja. Um, u zegt, dagelijks komen er wel klachten binnen. Ja. Uh, hoe is het dan met de advocaten in Amsterdam, die 5.000? Uh, we hebben net even de cijfers uh, voor het afgelopen jaar gezien. Wij hadden 568 klachten in Amsterdam. Maar in welke, in welke van, hoeveel daarvan zijn er ook gehonoreerd? Uh, uiteindelijk zijn daar een stuk of 70 van gegrond bevonden. Ja, ja. Ja. En heeft dat ook nog consequenties gehad voor advocaat? Dat ze dan een tijdje niet mochten werken bijvoorbeeld? Nou, dat is bij uitzondering. Mm. Uh, dat, dat komt, nou ja, eens in de een jaar, twee jaar voordat ja. iemand geschorst wordt of geschrapt. Schrappen, dat komt bijna helemaal niet voor. Uh, als klachten grond worden bevonden... dan uh, leidt dat meestal tot iets wat een waarschuwing of een berisping heet. En als je daar iets te veel van krijgt... Ja, dan kom je toch ja. ook wel in de gevaar. Want dus maar dat houdt u ook wel bij, natuurlijk. Ja. Um, hoe word je dat eigenlijk? deken? word je daarvoor uh, gevraagd? Word je daarvoor ge word je gekozen, zeg maar? Gaat dat onderling? Of, of moet je daarvoor solliciteren? Ja. Um, formeel is het een uh, prachtig democratisch systeem. De leden van de orde kiezen een deken. En de praktijk in eerlijkheid is iets anders. Want van die vijfduizend leden komen er een stuk of veertig op een jaarvergadering. <lacht> en uh, ja, daar word je gekozen. De rest heeft het te druk om in al die tv-programma's te zitten. Eh, er is heel wat te doen natuurlijk. <lacht> maar het, uh, in eerlijkheid, het leeft niet geweldig. En... Uh, ja, op een gegeven ogenblik moet er weer een deken komen. En het is ook niet een heel erg populaire baan. Omdat je dus eh, ja, eigenlijk je praktijk voor het ja. grootste gedeelte of helemaal kwijt bent voor ja. een paar jaar. Want dat hebben u jarenlang gedaan. Ik, ik ken ja. u vooral als zeg maar, de mediaadvocaat. Mm -hmm. Heel ja. veel mediazaken, uh, auteursrechten mm -hmm. ook. Ja, ik ben daar, eh, ik had een eenmanspraktijk, Dus ik ben eh, drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden deken geworden. Ik heb dus rigoureus eh, de winkel dicht gedaan. Ja, waarom eigenlijk? Want mist u het niet, het dagelijkse handwerk? Eerlijk gezegd, nee. Ik vind dit, dit buitengewoon de moeite waard om te doen. Omdat het wel alles met het vak te maken heeft waar ik eh, echt verzot op ben. Maar eh, het is in een heel andere uh, positie. En je kijkt nou meer... Een beetje op afstand naar wat het advocaat zijn is... wat je daaraan kan doen, wat je daaraan verder kan helpen. Um, en ik, ik vind het dus buiten de ja. moeite waard. Is het ook niet lastig af en toe? Je ziet wel eens dat voetballers... die worden dan ineens assistent-trainer of, of zelfs hoofdtrainer. Dus die moeten dan de baas spelen over... Nou ja, mensen waarmee ze tot voor kort eigenlijk samenwerkten. Nou bent u niet echt de baas van al die advocaten. Maar toch, uh, dat lijkt me best lastig ook dat je iemand de maat moet nemen. Dat, dat, dat heeft ook wel iets lastigs. Aan de andere kant eh, ja, praat het ook wel weer makkelijker. Uh, ik wil niet zeggen dat ik al die 5000 advocaten ken. Absoluut niet. En die komen ook niet alle vijfduizend met regelmaat langs bij mij. Maar eh, het is toch wel makkelijk dat je ongeveer weet wie wie is. En dat... Uh, degene met wie ik praat, ook ongeveer weten wie ik ben. En, uh, ja, dat geeft toch wel een, een, een, een redelijk soepele basis hoor. Ja, het maakt zeker uit, denk ik, dat u al een tijdje meeloopt. Want uh, zeg maar, stel dat ik nou net mijn rechtenstudie klaar heb en ik kom daar als snotneus binnen in Amsterdam, dan word je niet zo snel deken en word je zeker niet, denk ik, gelijk ook geaccepteerd. Ik, herinner me, ik heb vroeger in de Raad van Toezicht, dat is dus het bestuur van de orde, gezeten. En eh, dan moest ik ook wel eens als waarnemend deken optreden. En ik herinner me nog inderdaad, één advocaat aan wie ik uitlegde... dat hij iets anders moest doen, dat het niet goed ging. En die was echt verontwaardigd te zeggen... dat is nou precies waar ik zo moeite mee heb. Ik heb geen vertrouwen in u, u bent veel te jong voor mij. En ik kan me daar in ieder geval iets bij voorstellen... onder een snotneus te les gelezen te worden. Het ja. is al vervelend genoeg als ik het doe. Uh, ja. Ja, ja. Over vertrouwen gesproken, want daar gaan we het vandaag vooral ook over hebben. Um, met name naar aanleiding van de zaak Wilders. He. Vandaag het slotpleid door mm -hmm. van, de, van de advocaat van Wilders, uh, Moscovici. Uh, we snappen natuurlijk dat u kunt zich als deken niet uitlaten... over uh, de juridisch-strategische lijn van Wilders en zijn raadsman. Dus daar gaan we het vooral niet over hebben, maar wel over het aanzien van de rechtspraak. Want daar hebt u ook in het parool bijvoorbeeld... heb u een interview gegeven aan het parool... en hebt u ook al wat dingen over gezegd. Um, ja, ik kan gewoon zeggen, u hebt zich een beetje opgewonden... over het openlijk ter discussie stellen... van de integriteit van het juridische apparaat. Um, hebt u eigenlijk al een reactie van Moscovici daarop gehad? Nee. Nee. Leest u het parool niet of, of denkt u van... Nou, uh... het, was, het was natuurlijk niet iets... Uh, wat zich tot hem richtte... en uh, wel tot tot Wilders, maar helemaal buiten het bestek van deze zaak. Dus ik vind het helemaal niet onlogisch dat ik niks van hem nou ja. heb. Ik heb. Als ik hem was tegengekomen, had hij misschien gezegd... wat doe je raar, maar... Uh... Nee, nee. Nou, We gaan, we gaan daar zometeen uitgebreid over in. Laten we eerst even de, de plichtplegingen afhandelen. En die hebben trouwens ook wel met deze zaak te maken... want we knipt het al de hele tijd in de hoek van de CASA een antwoordapparaat. En daar heeft mijn collega Klaas uh, vrijdagnacht iets voor ons achtergelaten. Even luisteren. Er is één nieuw bericht... Hoi Jurgen, uh, maandag, uh, dat is de dag die net voorbij is als jij dit antwoordapparaat hoort, uh, is het de slotdag van het grote Wildersproces. Bij het koffiezetapparaat van de rechters... heeft dit proces voor de nodige spanning gezorgd. Uh, hoe praat jouw gast Germ Kemper uh, erover met uh, zijn collega's? Dus als zij samen koffie aan het drinken zijn... hoe praat ze dan over de zaak Wilders? Moeten ze er af en toe een beetje om lachen... of maken ze zich juist zorgen om wat er allemaal in de rechtszaal gebeurt? Ik wens u een hele goede nacht en, en natuurlijk ook een mooi gesprek. Hoe gaat het bij dat uh, koffiezetapparaat? Um, ik zit... Uh, dat is heel flauw. Dus het is al geen uitvlucht. Maar um, ik zit niet in een omgeving... met uh, andere werkende advocaten. Dus bij het koffiezetapparaat... kom ik mijn... mijn uh, stafmedewerkers tegen. En uh, ieder ander die daar wat nuttig doet. Maar goed, ik kom natuurlijk wel... Uh, ook nog eens uh, andere advocaten... op andere plekken tegen. Uh, ja... Ik kan niet zeggen dat er nou een heel algemeen beeld is... Uh, dat iedereen daar precies hetzelfde naar kijkt. Maar wordt die zaak wel door, door collega's, uh, confrères op de voet gevolgd? Ja, volgens mij wel. Ja, iedereen kijkt toch wel uit naar wat daar nu precies gaat gebeuren. Nou, wat er, wat er precies gaat gebeuren of wat de uitkomst zal zijn... ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dat de meesten niet zo geweldig zal boeien. Maar de, de gebeurtenissen eromheen, de geweldige concentratie op... Wat die zittingen zijn met camera's er bovenop, De incidenten die zich eh, daarvoor doen. Ja, dat, daar heeft iedereen toch wel eh, gedachten en meningen over. En die kunnen ook trouwens behoorlijk één lopen. Ja. En, en die zorgen die u hebt over het aanzien zeg maar, van, de, van de rechtspraak in het algemeen. Word, worden die ook gedeeld? Of zijn er mensen die zeggen, ach, dat waait het wel weer over. Als dit allemaal straks voorbij is, dan gaan we weer gewoon over tot de orde van de dag. Ja, ik heb in het parool... Eh, ja, misschien wel een beetje uitgepakt. En eh, mij trof het... Eh, dat daar... Eh, relatief veel reacties op kwamen. 30, 40, 50... Eh, collega's, vooral collega's... die hebben met e-mails en briefjes... Of, eh, gereageerd... of als ik ergens tegenkwam... Eh, waarbij... waarschijnlijk eh, zuig ik dat eh, op de verkeerde manier aan. Het waren alleen maar mensen die het geweldig met me eens waren... en zeiden... Hey, wat fijn dat je dat eens een keertje zo gezegd hebt. Dus die... Die zorg over het het aanzien van de rechtspraak, die wordt. Denk ik redelijk breed gedeeld. Als ik denk 30 hmm. reacties, 40 reacties... nou, daar staan nog wel uh, een paar honderd achter zo ja. ongeveer. Ja, en de negatieve, die, die hebt u in ieder geval niet en gezien. En die, die nee. komen weer niet bij nee. mij binnen, nee, zo gaat dat... In, in dat stuk trekt u verleerd tegen Wilders uh, als persoon... Mm -hmm. en als Kamerlid ook met name. Uh, om, uh, omdat u zegt, hij, hij zaagt eigenlijk aan het gezag van de onafhankelijke rechters. We hebben even een paar, een paar uitspraken van hem teruggehaald. Dit is volgens mij uh, na de eerste zittingsdag van het hele proces. Dat is al een hele tijd ja. geleden. Um, toen zei hij dit uh, over, over die, uh, hoe hij die eerste dag had beleefd. Dus ja, het was echt een beetje Noord-Korea uh, min 1 in de rechtbank. Uh, geen verwarming, nog geschorst om, uh, omdat het zo koud was. Officier van Justitie die uh, uh, me niet eens aankeken. En, uh, ik geloof dat het rechtssysteem in Noord-Korea nog beter is dan hier in Nederland. Ja. U vindt dat een Kamerlid dit niet kan zeggen? Nou, ja, ik vind die sprong van de temperatuur uh, naar nee, de inhoud wel, wel erg wild. Maar nou, nee, hier... Uh... Hier val ik niet van t, uh, achterover. Nee. Minister Heesbaling die zei... Uh, politici moeten zich niet door de meerderheid uh, laten leiden... maar ook uh, de onafhankelijkheid van de rechter accepteren. Daar bent u denk ik wel mee eens. Ja, en dat is, dat is eigenlijk de volgende stap. En op dat ogenblik uh, heb ik meer reden om er een beetje over op te winden. Uh, hij heeft, Wilders heeft gezegd... dat uh, als dit verkeerd voor hem uit zou pakken... dat dan toch uh, wel een hele grote groep Nederlanders het vertrouwen ja. in de rechtspraak kwijt zou zijn. En dat is, een, een uh, vind ik, een, een uh, ernstige misvatting voor iemand die als politicus een, een rol speelt. Uh, we hebben geen systeem waarbij de meerderheid beslist wat de rechter moet doen. En die indruk wek je wel op deze manier. Je stuurt er wel een beetje op aan. Wacht eventjes, als de meeste mensen vinden dat iets strafbaar is of dat iets acht jaar gevangenisstraf moet opleveren, dan moet de rechter daar naar luisteren. En wij zitten juist in een hele mooie balans tussen aan de ene kant eh, de politiek, eh, de democratie en aan de andere kant een los daarvan staande macht, de rechtelijke macht, die nou juist niet. Eh, zich mag laten leiden, zelfs door wat een meerderheid ergens van vindt. Ja. En dat, dat is een hele gevoelige balans. En u maakt, zegt, u zegt want, want Wilders heeft dat een paar keer gezegd... Hè, dat hij vindt dat het een politiek proces is... maar u zegt, hij, hij maakt dat er zelf eigenlijk van ook. Ja, nou ja, dat, dat, dat is bijna per definitie al zo. Als je zegt, het is een politiek proces... ja, dan, eh, dan, dan, dan, dan ligt daar opeens een lading bij. En dat, dat mag op zichzelf. Dat vind ik, vind ik niet erg. Nee, het gaat mij alleen maar om dat misverstand dat op deze manier wordt uitgebouwd... dat een meerderheid van eh, de bevolking of de kiezers... Mm. eigenlijk zou voorschrijven of zou moeten kunnen voorschrijven... wat de rechter er uiteindelijk van vindt. Dan, dan, dan doen we het helemaal verkeerd. Ja, die rechter moet onafhankelijk zijn. Dat moet, dat moet iemand zijn juist. die bu zich buiten dat ja, alles juist. Uh, begeeft. Ja. Ja. Um, in dat stuk in Parool zegt u ook... dat u zich echt aan de lichaamstaal van Wilders... In, als die daar in die zaal zit... Nee, Toch ja, die heb ik nooit gezien. Die lichaamstraal. Ik, <laughs> ik heb nog geen, geen nou, nou ja. ik volgens mij heb ik gelezen dat ja. u, zegt, u zegt daarvan. dat, dat spreekt enige minachting uit ook voor, uh, voor, voor de rechtbank. Kunt u nou, zich niet Sorry, nee? Dan, oh, dan okay. u vindt ja. dat niet in ieder geval. Nou ja, ik heb je, je kan de hele dag naar de televisie kijken, geloof ik, om dat mee te maken. Ik heb daar nog geen seconde van gezien. Nee, dus dit, uh, nee. dat weet ik niet. Dan heb La ik iets doms gezegd. U, u haalde net even die uitspraak aan hè, van hem over die uh, miljoenen mensen. Uh, laten we die toch nog even, even beluisteren. Want uh, vanavond zat uh, zijn advocaat, Bram Moskowitz, zat in Nieuwsuur... en die heeft daar nog even op gereageerd. Dus even die uitspraak van Geert Wilders... Uh, over of hij wel of niet veroordeeld zou moeten worden. Als ik niet zou worden vrijgesproken... dan hebben, denk ik, miljoenen mensen in Nederland... Uh, terecht geen vertrouwen meer in de uh, rechterlijke macht in Nederland. Um, um, um, en dat, dat, ik hoop dat dat niet gebeurt. Want ik kan die mensen nog niet meer ongelijk geven... als ze een, een, een bel zetten aan de wortel van... wat toch iets heel belangrijks in Nederland is... is een onafhankelijke rechter... die op een onafhankelijke, onbevooroordeelde manier rechtspreekt. Dus ik hoop dat dat goed komt. Ja. Uh, dat is die uitspraak, die, die bedoelde je ja. ook, hè? Ja. Maar hier worden nou drie thema's door elkaar geklutst. Ik kan het niet meer volgen zelfs. Nee. Uh, Moscovitz zei daar vanavond in nieuws over... Van op het moment dat Wilders dit zei... en dat is dus ook weer maanden geleden... Hè, toen zei hij van ja, daar, daar had ik niet zoveel mee. Ik, vond, ik was het niet met hem eens. Maar nu alles achteraf wetend en gezien wat er allemaal gebeurd is in die zaak... zegt hij van ik kan het nu wel een beetje volgen eigenlijk. Kunt u daarin meegaan? Um, nee, maar ik denk dat het vrij nauw luistert... Uh, hoe je dat formuleert. Eh, en, ja, je moet één ding, denk ik, als advocaat niet snel doen. Dat is openlijk afstand nemen van wat je cliënt meent of zegt of beweegt. Dus, ja, ik, daarom luistert het vrij nauw. Uh, ik... Maar Moskovic is een topadvocaat in Nederland. Ja. Dus als hij, als hij min of meer nu zegt van wat Wilders daar toen zei... daar kan ik me nu wel wat meer bij voorstellen... dan is dat, is dat toch wel een signaal, denk ik. Ja, nou ja, ik, ik, ik vind dat reuze lastig. Want wat bedoel je er eigenlijk mee... Heb je dan een, een uh, Maurice de Hond een peling laten uitvoeren of iets dergelijks? Um, ik, nee, ik kan me daar, daar dus inderdaad niet iets, bij, niet iets concreets bij voorstellen. Juist omdat ik denk dat als je als jurist of als advocaat even doordenkt, dat je dan heel erg uh, terecht komt, toch op die scheiding van mm. machten en de onafhankelijkheid van de rechter die nou juist niet door. De volkswil gestuurd wordt. Dus, nou, nou, wat, wat Wilders hier zegt. Uh, Gaan ga ze aan een gemiddelde borreltafel luisteren. Of dat nou in, in hogere kring of lagere kring is. Er is altijd wel iemand die, uh, dit, die dit ook wel vindt. Oh, ja, volkomen. Uh, je, je moet maar eens even. Uh, dat doe ik wel met een zekere verlekkerdheid. De commentaren van telegraaflezers op, uh, op nieuws moet je eens even nakijken. Nou ja, daar deugt werkelijk niets van wat rechters doen. Uh, dat. dat dat onbegrip is dan geweldig groot. Te de, de soft ook, te lage ja, straf. Ze zijn allemaal, allemaal links en ze zijn allemaal eh, ja, volkomen verpest... Door, uh, door, door veel te veel de oren te laten hangen naar, naar sociologen en weet ik al wat. En, mm. eh, ja, dat is het beeld van degene die reageert op of meer algemeen op berichten over criminaliteit. Ah, maar is het is, is, is niet makkelijk om, om het... Want bedoel, Wilders zegt het en veel meer mensen vinden het ook. Of het ja. nou waar is of niet, dat weet ik niet. Maar blijkbaar ja. is er wel een gevoel. Ja. En daarom vind ik dat eh, iemand met de positie van Wilders... Eh, juist daar af moet blijven. En ik, ik roep hem op in wezen om de rug te richten... en juist niet mee te gaan in eh, die... Die, die rare gedachten. Dat is wat ik hem in zekere zin verwijt. Dat hij eh, daar voedsel aan geeft aan eh, die vreemde gedachten over wat rechters zouden moeten doen. In plaats van zeggen: mensen, eh, je kan ervan vinden wat je wil. En ik vind ook wel eens wat ergens van. Maar nu ik hier sta, moeten we even weer zuiver terug naar de wortel, naar de basis. Tenzij die dit. Uh, en dat, ik, ik denk dat dat wel voor een deel zo is... dat hij dit ook gewoon echt vindt. Ik bedoel, hij, hij voelt ja, zich natuurlijk ja. enorm benadeeld... en uh, vind ik ja. dat hij daar niet hoort te staan natuurlijk. Hey, dat, dat denk ik ook. Maar dan kan je andere wapens kiezen... dan uh, met uh, een mes de onafhankelijke rechterlijke macht te gaan. Ja. Uh, hij had het zelfs op een gegeven moment over maffiapraktijken. Ja, de hoge heren houden elkaar de hand boven het hoofd. Ja, dat is weer om een andere reden uh, zorgelijk. Omdat... Uh, je daar dus de boodschap in legt dat die rechters niet integer zijn. En ja, dat is, ja, dat is flauw tot slecht. Daar mag je ergens in kiezen in dat spectrum. Mm. Die, die, die rechters zijn wel. Uh, ja, goed, ik weet niet of dat. Ik denk dat dat voor de zaak Wilders ook al een beetje het geval was. Maar die zijn nu, anno 2011, proberen ze. Openen te zijn, uh, meer, laten we zeggen, onderdeel te zijn van de maatschappij. U zegt eigenlijk van, dat moet eigenlijk helemaal niet. Ze moeten eigenlijk gewoon in die Ivoren Toren blijven. Nou, er zijn, er zijn twee dingen die eh, bijna paradoxaal tegen elkaar inwerken. Aan de ene kant eh, is er een behoefte bij eh, de rechterlijke macht al, al jaren om meer naar buiten te treden, om meer uit te leggen. Um, het is begonnen met naambordjes, geloof ik, die uh, in een zittingzaal bij de rechters en de officier van justitie neerzetten. Het moet meer toch de, de persoon, het gezicht worden, toga's uit. Daar is ook een tijd lang redelijk really serieus over gedebatteerd. Um, en, uh, er moet meer uitgelegd worden. Zo heb je ook persrechters gekregen, persofficieren van justitie. En dat kan ik wel volgen. Ik heb daar wel begrip voor. Maar aan de andere kant is het gevaarlijk om de persoon van die rechter... om die op de voorgrond te zetten. Omdat eh, daarmee die persoon ook opeens onderdeel van zijn uitspraak wordt. Eh, en dat is dus het paradoxale wat ik, eh, wat ik daarmee eh, voor ogen heb. Op het moment dat je die rechter meer als persoon gaat zien... verliest hij aan gezag. Kan er ook niks aan doen. Maar dan ga je toch denken als hij een bepaalde uitspraak doet. Ja, maar dat komt omdat hij eh, de drie kleine kinderen heeft... of omdat een oom van hem dit of dit heeft gedaan. Mm -hmm. Dus eh, ik snap de tendens om meer uit te leggen, meer te laten zien. Dat is nu ja, een, een, een, een moderne en ook uh, hele logische ontwikkeling. Maar je moet dus absoluut vermijden... dat eh, de mannetjes of de vrouwtjes die rechter zijn dat die eh, opeens met hun persoon een stempel op eh, de uitspraak lijken te drukken. Ja. Ik kan het niet, nee. niet helderder zeggen dan de, zo. De advocatuur, hè, door de zaak Wilders... Heeft, heeft Nederland ook een ander beeld van de advocatuur gekregen, vindt u? Nou, dat denk ik eigenlijk niet... want het beeld van de advocatuur is toch altijd al heel scherp bepaald geweest... door de strafrechtadvocaat... En uh, ja, iedereen die, die opdraaft in praatprogramma's, behalve ik in dit geval misschien. Uh, ja, dat, is de, dat, dat zijn de strafrechtadvocaten. En uh, ja, dat zijn uh, over het algemeen redelijk geheide jongens. Uh, die die en, dat ook echt gebruiken? Die, nou, misschien gebruiken ze het. Nou, iedereen is denk ik verstandig om te weten... dat je niet de rechter kan beïnvloeden door bij Paul en Witteman iets te vertellen. Dat, zo werkt het ook weer niet. Maar um, er wordt toch wel gauw op die manier een beeld uh, geschetst... van inderdaad die, die, die, die slimme mannen en vrouwen... die altijd te maken hebben met een uh, nog vrij onbeholpen... tot, uh, tot dom openbaar ministerie... Uh, dat is ongeveer het beeld wat daarin oprijst. Dus ik, ik denk dat, dat op die manier heel veel mensen geen in hebben... wat advocaten verder nog doen... behalve ja. dan dat ze uh, randje de voorste ergens zijn. Ja. Uh, want uh, uh, we hadden het net over dat koffiezetapparaat. Uh, en zei, nou, ik spreek natuurlijk wel eens collega's... En, en men volgt die zaak, wil dus natuurlijk toch op de voet. Ook juridisch uh -huh. gezien. Um, ja, goed. Wat je ook verder van Moskovits vindt. Maar die heeft daar uh, wel zijn pak, daar af en toe zijn moment. En die, die laat ook uh, allerlei uh, zeg maar, juridische konijnen haalt. hij uit zijn hoge hoed, natuurlijk. Het um, ging vanavond in dat interview in Nieuwsu. ging het ook nog even of, of, of dat nou ook heeft bijgedragen aan die, uh, die deuk. laten we zeggen, in, in de rechtspraak in Nederland. En daar zei hij dit over. Voor zover dat is. Zo is wat u zegt, dan hebben ze dat aan zichzelf te danken. Ja, u zegt, ik heb het laten zien, ze hebben het aan zichzelf te danken. Ja. Zegt u daarmee, ik heb dan ook geen verantwoordelijkheid in dat de rechtelijke macht nu een deuk heeft opgelopen? Nee, die heb ik ook niet. Sterker nog, het is goed dat dat in de openbaarheid komt. Van de andere kant, uh, wij hebben geweldige rechters in Nederland. Ik denk ook niet dat de rechtelijke macht een deuk heeft opgelopen. Misschien een deukje. Ja, uh, de rechtelijke macht heeft weliswaar een deukje opgelopen, zegt Moscovies, maar hebben ze ook vooral aan zichzelf te danken. Ja, maar daar heeft hij. Uh, het hangt er vanaf eventjes hoe je het deukje definieert, wat je precies als een deukje ziet. Maar uh, hij heeft daar verder geen, geen rol in gespeeld. Daar ben ik het volkomen mee eens. En nogmaals, ik had het alleen over het gebrek aan de integriteit, zoals dat ja. door Wilders werd genoemd. Dat, dat zat mij, zit mij hoog. Maar uh, in, in, in deze zaak is, ja, hoe je het ook went of verkeerd. Ik vind het ook ongelukkig dat een raadsje van het Hof... Uh, niet alleen uit eten gaat, dat is een goed recht... maar dat je dan in, in discussie gaat over je eigen uitspraken... hoe onschuldig of voorzichtig je dat ook bedoelt. zou ja, had altijd niet moeten doen. Zeg nou ja, dat is hetzelfde als wat ik net zei. Rechters moeten minder met naamboordjes gaan zitten... en minder als persoon op de voorgrond treden. Dus je... Uh, dus dat vind ik ongelukkig. En daar hoort dan ook bij dat ik het ook geen goed plan vind... om met uh, betrekkelijk onbekenden in debat te gaan over je eigen uitspraken. Nee. Ja. Nee. Um, we gaan zometeen kijken naar hoe het dan anders moet en beter moet. Want daar wordt wel over meegedacht. Uh, maar we gaan eerst naar muziek. We hebben u gevraagd muziek mee te nemen. Ja. Uh, het moest iets Argentijns worden, begreep ik, hè? Uh, Carlos Gardel. Een prachtige tango-zanger. Zullen we maar gewoon luisteren? Doen. Carlos Gardel. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde een flits van licht, zonder vida, tuyo van tu querer. Volver a mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me voy a volver, volver con la fuerte marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo, ser de ti, un que tú la vida, de 20 años no es nada.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 miedo de las noches que pobladas de recuerdos enjaden en mis orillas. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, no tiene su andar. Y aunque lo olvido que todo desfunde, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna. Mi corazón, volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sé decir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errantes en la sombra, te busca y te nombra. Ja, mooi. De passie spreekt, de, de, de melancholie, ja, alles, heel veel emotie. Het is heimwee naar Buenos Aires. Geweldig. Nou ja, ja wat heeft u met die stad? Niks. Ik heb deze muziek jaren geleden gehoord. Ben uh... <laughs> nooit geweest daar, Buenos Aires? Nee. nee, nooit zelf de tango daar nee. gedanst of nee. zo. Nee, maar wel, het begon twintig jaar geleden of zo... met een film die ook tango heette. En daar speelde Gardel eigenlijk op de achtergrond de hoofdrol in. En deze muziek... Die was verpletterend meteen. Ja. Klinkt ook mooi oud inderdaad, ja. uh, dit zo. Carlos Cardel. Germ Kemper is de deken van de Orde van de Advocaten in Amsterdam. We praten met hem naar aanleiding van... Uh, ja, vandaag weer een dag in het Wildersproces. Het slotpleidooi van de advocaat. En uh, de verwachting is nu dat er toch binnen nu en een maand... Uh, een uitspraak uh, komt in die zaak. En of die zaak dan ten einde is, dat weten we dan nog steeds niet. Want als, stel dat hij veroordeeld wordt, Wilders... dan zullen ze toch in hoge beroep gaan, uh, lijkt me. Um, een, een groot deel van dat proces is... Uh, Eigenlijk op tv geweest, integraal zelfs, de hele stukken. Ik, ik, ik, u schreef vroeger columns in het Vrij Nederland. U zei van, hoe meer openheid, hoe beter. Vindt u dat nog steeds eigenlijk? Ja, dat is het aardige ervan. Uh, je leert steeds weer bij. Maar er zit ook een soort slingerbeweging in... Uh, denk ik, in het maatschappelijk denken. In het, de manier waarop iedereen er tegenaan kijkt. We hadden dertig jaar geleden pak beet. Uh, een rechterlijke macht die... ja eigenlijk heel eigenzinnig op afstand eh, je de gang de kon gaan. Nou, o, de, maar, eh, Nee, dat is niet. Dat is onvriendelijk en dat is niet <lacht> nodig. Maar wel, wel ja, een kring van gelijkgestemden... zonder eigenlijk veel onderlinge correctie, eh, zonder veel controle op elkaar. En, ja, dat leidde wel tot rare tafereelen. En ik, ik zeg dat nu ook wel eens. Uh, die rare rechters van vroeger... waar je in de café zo leuke uh, anekdotes over kon vertellen. Ja, die zijn toch langzamerhand eruit gezeefd. Mm. Dat, heb je, dat heb je zo niet meer. Maar dat kwam door een erg eh, in zichzelf gekeerde cultuur, denk ik. En uh, toen pleit u voor die openheid. Ja. Die openheid is er nu mm -hmm. wel, maar misschien nu wel te veel? Nou ja, nu, ja, dat zie je dus bij, bij dit uh, proces van Wilders... Uh, ja, daar wordt iedereen opeens dag in dag uit voor de camera neergezet. Ja, dat moet je, dat moet je oefenen, vind ik, voordat je dat... Uh, zeker, uh, zeker de rechters. Zeker rechters. Je, het is al ingewikkeld genoeg. En uh, als iedereen er zo bovenop zit en daar dus ook fragmentjes uit kan halen... die hem al of niet bevallen of die interessant zijn... Uh, ja, dat, dat leidt tot een. Tot een uh, in ieder geval, uh, denk ik, concentratiegebrek wel bij rechters, omdat je er niet aan gewend bent. Uh, en it, it, it, it, uh, ja, het kan tot ongelukjes leiden, dat is zeker zo. Ja, want Wilders en Moscovits zijn daar natuurlijk aan gewend aan al die camera's, ja. maar die rechters waren dat duidelijk veel nee. minder. Nee, goed, op een gegeven moment dan, uh, raak je eraan gewend, maar dat is dan ook weer gevaarlijk, uh, want dan. Dan laat je iets weg, uh, weglopen. Uh, of je, je, je laat je iets ontvallen. wat op een gewone zitting. zonder die, die heftige aandacht. Uh, ja, wel, wel passabel is of begrijpelijk. Ja. Het wordt nu zo uitvergroot. En je kan er alles uithalen achteraf. Van, maar dat gebeurde er toen. En, ja. Ja, daar, daar hebben we eigenlijk geen ervaring mee. Ik, nee, ik begrijp wel dat door dit proces ook het aantal wrakingsverzoeken ook in de rest van Nederland uh, enorm is toegenomen. Nou, ik weet niet of dat, die, die tendens is een paar jaar geleden al, al uh, zichtbaar heeft, heeft begonnen. Het heeft niks met dit proces te maken? Nee, nee, nee, nee dat, dat geloof ik niet. Um, waar het wel door gekomen is, dat durf ik niet te zeggen... maar. Wraking heeft de laatste drie, vier jaar eh, een vlucht genomen. Dus dat moet komen omdat er een paar keer een wraking... dan een krant heeft gehaald en eh, ja. tot succes heeft geleid. Ze dus heeft drie keer geprobeerd en één keer is het gelukt ja. in, deze, ja. in deze hele zaak, inderdaad. Eh, worden rechters dan ook voorzichtiger, denkt u? Ja, dat kan haast niet anders. Dat, uh, uh, en dat vind ik eigenlijk ook een ongelukkige tendens. Uh, Iemand anders, daar heb ik het beeld van geleend hoor... Eh, beschreef eens eh, een tandarts die slecht gaat boren... als hij bang is dat zijn patiënt aan zijn arm gaat trekken. En eh, ik kan mij dus ook heel goed voorstellen... dat dus toch door dat wrakingsinstituut. wat... Wat rechters, denk ik, per definitie niet leuk vinden als ze dat aan hun broek krijgen, hoe het ook afloopt. Ja. En in 99 van de 100 gevallen eh, leidt het niet tot iets. Maar je vindt dat toch vervelend. Het is toch je, je ponteneur die uh, daar, daar aan de orde komt. Dus uh, je, je, het, je moet je daar wel enigszins in je achterhoofd te laten beïnvloeden. Je wordt voorzichtiger. En dat is niet altijd goed, denk nee, ik eigenlijk. Nee. Eh, nee, nee, zeker als, als, als die camera's erop komen te staan, um, we, we hebben dus, nou ja, die advocaten zitten sowieso al in heel veel programma's. Wij vragen ze ook altijd, zeg ik er eerlijk bij hoor. Want ja, het zijn goede praters, ze hebben verstand van zaken. Er gebeurt altijd wat. Dus dat is leuk. Uh, tegenwoordig zit uh, het OM ook, uh, bijvoorbeeld bij RTL Boulevard, voor een breed publiek. Zaken uit te leggen. Wat vindt u daarvan? Ja, we, we moeten het nog zien. Het is, het is aangekondigd. Nee, het is één oh, keer. Is dat een keer gemist? Ja, ja, oh, het is dat is één keer gemist. Heb ik gemist. Uh, ja, Suzanne het <laughs> hè? Ja, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar dat is weer diezelfde zucht. Van, uh, kijk eens, wij gewone mensen zijn. En het moet toch toegankelijk. En het wordt transparant. Dat hoor je ook overal. Uh, bij, er wordt overal op losgelaten. Heb je ook niet zoveel mee? Nou. Het is een, niet als dat een doel op zichzelf is. En dat, dat irriteert mij eigenlijk ook wel. Uh, je plakt ergens de, de, het woord transparantie op... en dan is het iets zinvols of iets goeds geworden. En ik denk niet dat het, dat het dus een doel op zichzelf is. Dus ja, als er een aardig officier van justitie zit... in een programma als RTL Boulevard... goed gebekt, vrolijk, uh, spits... Uh, ja... Dus gaan mensen, misschien ook wel denken: Oh, dat valt wel mee. Dat zijn niet zulke bloedhonden als ik wel gedacht had. <laughs> dat kan geen kwaad. Kan ook... nee. Zullen we eens even kijken nog naar hoe het dan uh, allemaal uh, beter <laughs> moet? Um, laten we even beginnen met Wilders. Want hij heeft mm -hmm. daar zelf ook een paar voorstellen voor ja. gedaan. Hè? Hij zegt: um, Hij wil rechters om de vijf jaar uh, afrekenen. Uh, op het feit of ze wel genoeg uh, ja. hard gestraft hebben. Ja. ja, nou, dat is dus de, de misvatting die ik. daar straks ook al eventjes noemde. Dat is dat je met z'n allen democratisch doelstellingen bepaalt... voor wat rechters moeten doen... en dan gaat controleren of ze eh, inderdaad volgens dat spoorboekje gewerkt hebben. Het moet gewoon zo blijven als het is. De politiek maakt die wetten. Alsjeblieft. En ja. de rechters kijken ja. of, uh, ja. of iemand zich daar wel of ja. niet aan houdt. Dat is nou, nou, nou, nou, nou precies wat, wat, wat wij de rechtsstaat noemen. En die houdt dus in dat de democratie zo af en toe een stapje opzij moet doen voor wat de rechtelijke macht vaststelt. En dat je dus eh, daar niet aan gaat morrelen als politicus of als eh, politieke partij. Daar moet je juist afblijven. Ja. Dat moet je respecteren. En dat mag je dus niet met een sluipweg invoeren. Nee. Dus wat u betreft moet een recht gewoon voor het leven benoemd worden. Ja, dat is de meest zinvolle manier ja, om die onafhankelijkheid te beschermen. Zoals het nu ook gebeurt. Dan is er uh, in Groningen een uh, hoogleraar rechtssociologie, Mark Hertog. Uh, verbonden aan de Rijksuniversiteit daar. Die wil een breed maatschappelijk debat... Uh, en, en eigenlijk ook de rechtelijke macht op die manier hervormen. Dus iedereen die er wat mee te maken uh -huh. heeft... gewone mensen, uh, advocaten, uh, het OM, rechters... Die moeten met elkaar praten over een. Uh, of in ieder geval over een aantal nieuwe dingen in het systeem. Wat vindt u daarvan? U wordt uitgenodigd voor dat debat, komt u? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, alleen al omdat ik nieuwsgierig ben, waar dat dan in vredesnaam over gaan moet. Uh, uh, maar ik, ik denk wel dat, dat, dat het voor rechters zinvol is en blijft om. Uh, zich te oriënteren op wat mensen ervaren, zoals mensen rechtspraak ervaren, de uitkomsten van rechtspraak ervaren. Daar is helemaal niks tegen. Integendeel, uh, je, je, uh, je moet erbij blijven, je moet scherp blijven. Ik zie hier geen enkel bezwaar tegen dat een rechter uh, met regelmaat het oor te luisteren legt. Mm. Nou, maar dat, dat is ook wat hij zegt, hè, die toch? Uh, Rechters moeten burgers meer overtuigen, zegt hij. Dus uh, maak bijvoorbeeld duidelijk uh, welke rechter een zaak doet, om, om welke reden... En, en waarom de rechtbank kiest voor deze rechter. Oh ja, dat, is weer, dat heeft iets heel links in zich. <lacht> uh, links in de zin van link. Oh. Uh, <laughs> ja, ja, met... Als het overwilders gaat, nee, ik... moet je altijd even uitkijken. Ik de links. Ik, uh, daarom. Uh, uh, uh. Uh, Tricky. Een van de, mooie, zeggen, precies, een mooie, een, een van de mooie en goede dingen is da uh, dat een rechter niet of bij voorkeur niet wordt uitgekozen voor een bepaalde zaak... want dan hebben we precies hetzelfde weer... dan gaat de, per, de persoon van de rechter een rol spelen. En bij wijze van spreken moet je gewoon alfabetisch, lexicografisch bepalen... welke rechter welke zaak doet. Of je moet dat eh, loodjes uit een hoge hoed trekken, op die manier doen. Om de, elke indruk maar te vermijden dat juist de persoon van de rechter iets voor de uitslag kan uitmaken. trekken is misschien wel leuk. Dat heeft wel wat. Ja. <laughs> ja. Gewoon een rooster. Ja. Met, met alfabetische uh, indeling. Ja. Ja. Maar dan weet je in ieder geval dat je uh, iemand krijgt... die van tevoren helemaal niks... Uh, uh, nou ja, die er echt, echt helemaal los van staat. O. Nee, dat, want dat, maar dat moet elke rechter elke keer weer opnieuw afwegen... of hij voldoende los staat om ja. de zaak te kunnen beoordelen. Maar eh, dan weet je in ieder geval... dat er dus niet ergens een geheimzinnige kracht... aan het sturen nee. is gegaan, aan het selecteren is gegaan... van, oh, wacht eens, we zetten Jansen erop... want eh, die heeft geweldig de pest aan eh, wildplasters of zo. Ja, ja. ja. Stappenrechters wel vaak genoeg uh, even aan de kant... als ze zeggen, nou, dit is toch net even niet handig als ik dit doe. Denkt u? Nou, daar heb ik... Dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat weet eigenlijk ook niet. Dat weet, dat, dat weet je maar. ook niet. Maar zouden we dat uh, niet moeten, mee, meer moeten weten dan? Ook om, om laten we zeggen, ja, dat, dat beeld ja, weer beter ja. te, te krijgen? Um, ja, ik, ik kan uit eigen ervaring... Je, je, je komt het wel tegen op het ogenblik dat er al een kamer uh, of, uh, is aangewezen... of een uh, specifieke rechter is aangewezen... Uh, die zich daarna op een gegeven ogenblik terugtrekt, Dan heeft er dus iets gespeeld. En is het meestal ook zichtbaar voor de betrokken advocaten. Van, oh ja, uh, ik snap het. Dus je komt iets tegen als rechter waarvan je zegt... Oh, wacht eens eventjes, ik heb... Uh, ik, ik ken die en die, die is hier buurman van die en die. Laat ik dit nou maar niet doen. Dat zijn dan zo'n soort gevallen. Ja. Uh, je komt het ook wel tegen. Uh, uh, je hebt rechters die uh, vroeger advocaat zijn geweest... En die eigenlijk min of meer bij toeval opeens zien... dat een uh, min of meer bevriende kantoorgenoot als advocaat... in ja, een zaak optreedt ja, ja. en ze zich dan terugtrekken. Maar eigenlijk ja. als ik het zo hoor, zegt u eigenlijk van... Uh, we moeten er niet zoveel aan gaan rommelen. Uh, wat wel moet gebeuren is dat, dat een Kamerlid, in dit geval Wilders... Uh, die uitspraken die hij heeft gedaan, die moet hij eigenlijk gewoon niet doen. Nee, dat, dat is oproep nummer één. En uh, ja, wat daarnaast denk ik wel speelt En dat heeft dit proces toch ook wel een beetje aan het licht gebracht. Eh, je ziet het ook in de discussie over nu eh, de rol van meneer Westenberg in Den Haag... en meneer Kalpvleis in Den Haag. Het gaat over, die gaat over die chipsholzaak. En of daar invloed is geweest, dat kan ik helemaal niet zien. En eigenlijk kan ik mij dat ook nog niet goed voorstellen. Maar ik... Vindt het, wel. het is wel weer een voorbeeld van... Hè, ik ga even naar die borreltafel. Ja. Mensen ze horen en lezen en, dat. En die zeggen, ja, ja zie je wel, ja. dit is weer zo. Ja, maar dat is dus het onheil van de Ivoren Toren... die ik tegelijkertijd bepleit. En dat onheil van de Ivoren Toren is dat rechters zich onkwetsbaar wanen. Oh, die bedoelen, laten we even daarvan uitgaan, niks kwaads... maar hebben Gaan niet naar een in de gaten wat voor indruk het op anderen maakt wat ze doen. Ja. En die denken, ik ben prima, met mij is niks mis, dus uh, uh, niet zeuren. En die, die zijn dus dan blind voor het effect wat het op anderen kan hebben. En dat is dus de kwalijke kant van de Ivoren ja. Dus ook op dat punt zouden de rechters uh, in dit geval uh, de hand ook in eigen boezem kunnen steken. En veel meer gespitst zijn op, uh, ja, jongens, uh, kijk even uit... en uh, denk niet dat je je alles kunt permitteren. Ja. Ja, um, er zijn ook mensen die zeggen, gooi gooien er gewoon een jure rechtspraak in. Mooi, dat zien we op die series in Amerika ja. altijd. Vindt u ook niks, geloof ik? Of? Nou ja, niks. Um, ik durf niet te zeggen dat het Amerikaanse systeem... want dat is natuurlijk iets waar je dat het meest in ziet... dat dat tot objecten of per definitie verkeerde uh, rechtelijke oordelen leidt dat, euh, nou, dus, dat. Er is toch er een tijdje is er, er zo'n lekenrechtspraak ja. geweest ook in Nederland. En bleek geloof ik dat ja. die leken in feite uh, softer straften dan, dan de rechters deden. Ja, dat vind ik. Dus, dus nou, gato aardig ervan. Uh, en dat, dat is dus, dus meer een empirische bestrijding van de wilders ideeën. Als uh, mensen, dat zou je eruit kunnen afleiden, echt een zaak moeten bestuderen en van twee kanten een verhaal horen. Ja, dan, dan, dan heb je toch meer begrip dan als je alleen in de krant leest dat iemand nou. uh, 40 uur taakstraf heeft gekregen. We gaan afwachten of uh, Hertog met dat uh, debat komt en de organisatie mm -hmm. daarvan. U gaat daar in ieder geval heen als orde, uh, deken We van mee, orde. Ja. advocaten. Ja. Ik ga kijken of het allemaal een beetje goed gaat uh, uit, de, uit de zijlijn. Ik wil u bedanken voor het gesprek hier, uh, Germ Kemper. Uh, wilt u meer over hem weten, ga dan naar onze site, casaluna.ncv.nl. Uh, daar kunt u ook een abonnement nemen op onze nieuwsbrief. En straks na ene praat ik graag met u verder over uw ervaringen met uh, advocaten. Hebt u zelf wel eens een juridische kwestie aan de hand gehad? Hoe ging dat contact dan met die advocaat? Deed hij het een beetje goed of een beetje slecht? Kreeg u misschien allerlei instructies om wel of niet iets te doen? Uh, nou, dat willen we best weten. En uh, wie is wat u betreft eigenlijk de beste advocaat van Nederland? En waarom dan wel? Um, kom maar door met die verhalen op 0800-1121. Dat is een gratis telefoonnummer, dus 0800-1121. U mag ook mailen. Het mailadres is casaluna.ncv.nl. Dus casaluna.ncv.nl. Wij melden ons dus zometeen na ene terug van de NCRV. Nu eerst de VPRO. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde centheid voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Nee, Jo. Tijdje. Ik had toch gevraagd in verband met de gast van vandaag... dat we de trompetter van vandaag in ieder geval wel moesten hebben. Dan nou, heb ik hier van alles liggen. Kempenaar-curier. De Kempenaar. Zo, no, kijk De hint. Kempisch contact. Allemaal. Maar ik had gevraagd om... Zo, kijk eens. De trompetter. Wat? Kijk eens. Juist, 7,5 kilo. Zo. In leer gebonden. Ja, ja, maar wacht, heb je. Tijdje, ik moet die trompetten hebben. Prachtig. Ja, Prachtig. ja, laat die nog maar even buiten staan. Wat zoek je? De trompetten van vandaag. Waar gaan we het over hebben? Daarover. Wat heb ik nou nodig? De trompetten van vandaag. Die lag hier net nog. Die, die, ja, die, is, van, die is van twee maanden geleden, man. Ja, hij heeft rot nee, verdomme. Nee, nee, nee, nee. Alle blaadjes van al, ieder kutdorp hier in de buurt. Heeft hij hier op tafel gesmeten. Maar gewoon de trompetter waar ik om gevraagd heb. is er weer niet bij. Die lag hier net. To, eh, toen ik naar de deur ging. om van de courier deze mooie 7,5 kilo in leer gebonden. Daar, ja, hij lag hier net. Nee. De trompetter van deze week. Nee. Jawel. Oh ja, je hebt het gelijk. Goed. Kijk, dat is hem toch? Ja, dat is hem. Radio eik. Radio eik. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergeik. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Moet je ja. kijken, zeg. Uh, ja, gaan we ja, ja, gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Ja, gaat u zitten. Uh, dames en heren, hartelijk welkom. Uh, bij Radio eik. We hebben vandaag een uh, speciale gast... En uh, we beginnen daarom, uh, want het is natuurlijk maandag, uh, met uh, Tune. Hebben jullie die klaarstaan? Tune van Sportnieuws. Oh, staat nog niet klaar. Um... Hé, hey, moet je kijken. is prachtig worden, 7,5 kilo. Oh, je werk is 7,5 kilo in leer gebonden. Prachtig. Ja. Goed. Hebben we de Tune? Ja. Heb je de Tune? Kunnen we beginnen? Ik zit te oh. popelen om te beginnen. Ja, maar de Tune is nog niet klaar. Waarom heb. Ja. Mag Kun je kunt niet zingen anders, de tune. Ja, dat is wel. Laten we het zelf even doen, want ik zit te popelen om te beginnen. Radio BG Sportnieuws. Het nieuws over Sport. Nee, dat klinkt niet. Nee. nee. nee hij gaat juist aan het sneller stuipen. Sportnieuws. Waar oh, ja. het... Nou, staat hem maar, want uh, we, dan kunnen we het gesprek beginnen. Sportnieuws. SPORTNIEUWS SPORTNIEUWS het nieuws over sport. Goedendag, dames en heren, dit is uh, Peer van Eerstel met SPORTNIEUWS... en wel een zeer speciale editie van SPORTNIEUWS... want we gaan iemand in het zonnetje zetten... Het ging natuurlijk al, al een aantal jaren, was het een onderwerp van gesprek hier op het Hof bij, bij de winkels en in het park. Uh, dan was er weer de nieuwe trompetter bij iedereen op de deurmat gevallen. En dan dook iedereen gelijk in de sportbijlage om te genieten van de koppen boven de sportartikelen. Ja, en de gesprekken bij Beeks gingen vaak toch over. Als je dan uh, na de, het lezen ervan uh, bij Beeks ging drinken. Van ja, die kop. Wie maakt die koppen? Precies, dat was het gesprek. Wie zit erachter? Wie zit dat erachter? is een jarenlang goed bewaard geheim gebleven. He, dan was mensen weer wild enthousiast. Dan stond er weer Dosco 32. Kiest voor attractief voetbal. Ja. Nou, daar had heel Bergijk het een hele week over. Van wat is dat toch kernachtig geformuleerd? En wat, wat bijna poëtisch. Het, wie, wie doet dat? Nou, die, die Bewaren, heeft zich bekend Er is een gemaakt. periode geweest dat er voorleesavonden waren bij Beeks. Waar mensen gewoon aan elkaar de koppen uit de trompet aan elkaar voorlazen... in een stampvol beeks toen nog. En dat men dan in, in vervoering meegesleept door die koppen werd... mits door de goede persoon voorgelezen. Want het waren koppen met een poëtische kwaliteit. Dus je kon ze ook verknallen als je ze fout leest. Maar als je ze goed las, dan, dan, dan, dan, dan, zat je in, dan werd je in de wereld van sport en poëzie... tegelijkertijd binnengezogen. Dat, ja, zo zou ik het eigenlijk weten. Je dat is helder uitgedrukt. Zuigkracht zat erachter. Ja. Het was echt... Uh, ja, je werd gezogen. Je werd erin gezogen. Maar, maar nu goed. Want er zit hier een dame al heel lang te popelen om ook iets te zeggen. Ja, want sorry, maar het is achter, mijn eigen enthousiasme, hoor. Oké, toen achter die sportkoppen... Die, die, die nu uitgegeven zijn in een hele luxe uh, editie, 700... Uh, uh, zo trompetters, de sportbijlagers daarvan, die zijn helemaal in, in dun druk uitgegeven... in een zware leergebonden editie ja. op de koppentafel En dat is een, een prijs eigenlijk voor ja, de koppenmaker van de trompetter. En dat blijkt een vrouw. Een vrouw van 1,44 meter 44, met, 100, een met een boggel, 112 kilo, schoon aan de haak. Kortom, niet het eerste wat je verwacht. Maar wel Winnie Kuiken. Precies. Ach, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, vind het heel plezierig dat u mij uh, in het zonnetje wil zetten, deze, deze mooie middag. Maar waarom heb je je zo lang verborgen gehouden? Uh, nou, luister, ik ben niet ijdel van, uh, van aard. Nee, je zou ik ik wel vind... niet zijn met een bokkel. <laughs> ik vind achter uh, koppen, spots, koppen in het bijzonder, hoort ook een soort uh, ja, mysterie te hangen. Uh, ik hoef daar geen, eigenlijk uh, geen hulde voor. Tot nu dan. Nou, die is je dan nu. toch ten deel gevallen. Ja, want nou jaren... echt, jij hebt de jaarlijkse sportkoppenprijs Groot-Bergijk geworden. Ja. Vandaar deze jubileumuitgave. Ik, ik, ik sla ze gewoon ik sla eens wat op. Ik, ik doe gewoon een peer, peer, peer voor de luisteraars thuis die om wat voor reden Hier. dan ook... Mijn oog valt gelijk op... Netersel is voor niemand bang. Ja. ja. Dat nou, pakt u ook gelijk wel uh, Met Dat is natuurlijk een kop de... met dubbel effect. Namelijk als fan van Netersel ben je enthousiast omdat ze voor niemand bang zijn. Yes. Maar als tegenstander van Netelstel zit je op je stoel te trillen. Want Netelstel is voor niemand bang. En dus, dus ga ja, je... De, de, de, het mes snijdt aan 34 kanten. Ik weet niet of u het beter kunt zeggen. Maar Hier, spelvreugde al... voorop bij SVSOS. Dat is een kop van vrijdag 5 september Ik snijdt mes weer aan twee kanten. 86. Let op. Voor de vereniging zelf is het niet erg als ze verliezen. Want de spelvreugde staat voorop. En voor de tegenstander is het, ja, maar wij lopen te zwoegen. Dus van spelvreugde verlies je altijd. Hier, Valkenswaard kiest voor verzorgd voetbal. Ja. De term verzorgd voetbal. Precies. Het is niet zomaar voetbal. Het is niet... Het, ah, is niet... Het, het snijdt aan zoveel kanten, peer. Ah, je wil het lezen. Verzorgd voetbal, het gaat dus om nette mensen. Je, ja, ik, ik, ik, word er, ik word er nu alweer... En gezogen. En taalkundig, poëtisch, is dat het stijlmiddel van de alliteratie. Het is valkenswaard, kiest voor, verzorgt voetbal. Maar ik ben blij dat u het zo ook waardeert. Het is geweldig. Sorry hoor, maar het is mijn enthousiasme. Ja, jouw enthousiasme is je vergeven, Toon. Kijk, weer die alliteratie. Kijk, veel voetballend vermogen bij Hilvaria. Ja, Hilvaria. Ja. Dat denk je toch weer verlezen. Winnie, Winnie mag dan toch vragen? Ja, natuurlijk. Wanneer en hoe is dit begonnen? Deze, deze de, ja, taalvirtuositeit gericht op het maken van koppen, boven sport nieuws. Het, ja, luister, dat, dat, ik kan, ik kan uh, niet zeggen wanneer dat begonnen is. Het, het was er. Het was er echt vanaf. Het was er, er, er altijd. Al. Hier, hier, bij, sorry jongens, ik moet je even over. Hier, geen druk op de ketel bij, bij Riethoven. Bij over, ja. Geen was... druk op de ketel bij Riethoven. Ja. ja. Dat is toch een beeld wat je... Meteen. Dat je beeld gebeeld houdt voortaan in mijn geheugen. Met bijtend zuur is dat geëtst in je sportgeheugen. Ja. Hier, de bocht 80 sterker in de breedte. Ja, ik... Uh... Het is echt, het is, het is echt de, bijna meer dan 30 jaar is het, is het vakmanschap. Hier, ik bedoel, ik bedoel kijk, hier... Je kunt eindeloos doorgaan, Peter. Ik kan eindeloos doorgaan. Hier... Uh, spelvreugde voorop bij Waalre. Ja. Spelvreugde voorop. Maar en wacht eens even. Dat, even. dat lijkt een beetje op. Dan wacht eens even. Is dat een dubbeling. Dit is 17 november 1994. Ja, dit, dat was in En een spelvreugde hele wacht eens hele... even, die heb ik nog een keer gezien. Periode. dat, dat, dat ik eh Hier, uh... hier, ik? hier. vrijdag 5 september 1962 Spelvreugde voorop bij SV SOS. Ja, maar wacht trouwens even. Even terug. Hier, spelvreugde voorop bij Waren. Met dat je het nu zegt, heb ik die kop geloof ik wat wel. Wacht even, even terug. Hier, spelvreugde voorop bij SVSOS. SOS. En even, even kijken wat ja. er... De... Spelvreugde voorop bij Waren. Zie je, daar heb je. Ja, maar ja. wacht eens even, zo kan ik het ook. Nee, maar meneer... Dit is plagiaat. Dit is gewoon overschrijven wat al een keer bedacht is. Dit is gewoon creatieve karaktermoord. Dit is een soort plegen op je eigen verzinsels van 13 jaar geleden. En daar een prijs voor krijgen. Meneer, dat ziet u misschien... Dit is nu waar we eens even achterkomen. Hier, kijk dan zelf. Hier, kijk even terug. Kijk even terug. Hier, kijk nou zelf. Met je borrel. Spelvreugde voorop bij SVSOS. 13 jaar later... 13 jaar eer, waar zit u? Spel... Waar zit hij hier? Speer rustig. Spelvreugde voorop! Wij wouden! Dat ja, is toch een Ja, dat is Dat is overgeschreven, bockel! Met je 1,44 meter! Kijk, kijk nou eens hier! Nee, kijk, kijk! Maar ik kan me dat toch laten uitleggen. Kijk nou! Huh? Ik stuur ze... uit! Ik, prijs. ik kan het wel uitleggen als u dat... Uh, nee, ik hoef je uitleg niet. Hup, het gaat weg met je hierom, bochel. Plagiaat. Het gevoel s v o s is toch anders dan een uh, wauwere. Uh. Ja, even, een dat genoeg voor jou. Klank. Mijn enthousiasme is... Plagieur, uh. plagiatist. Maar meneer, dat heeft met klanken te maken. En met het gevoel... Het, het gaat waal, voor de deur eens naar een een met je bochel. Radio. Wijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk voor het volk. Opa zei altijd, een kop met de borst erin blijft het langst. Einde bij volkswijsheid. Zo, wit heet ben ik. 33 jaar lang bedrog. Jij We zijn er niet. met z'n allen ingetuind. Ik weet niet hoeveel pijn mij dat doet. Ik organiseerde die avonden destijds in Beeks. Ja, koppensnellen heette dat. Het was geweldig. En dan, iedere keer als ik daar de uitnodiging voor schreef... met enthousiasme en zorgde ik zelf voor koffie en, en cake. En dat waren, dat waren hoogtepuntjes in mijn sombere leventje. En kleine houvastjes in, in het... het Pijloze nee, praten kijken, Moet je kijken, nu, nu kun je het gewoon even goed zitten lezen. Moet je kijken, hier. Hier, in hier. Moet je kijken. Hier, Knechtselse Boys gaat jubileumjaar in. Ophouden Netersel weer. gaat jubileumjaar in. Sterksel gaat jubileumjaar in. Oorschot vooruit gaat jubileumjaar in. Op dezelfde pagina. Beheer Dat ophouden. heeft nog nooit iemand gezien. Ophouden, Dosco 32 gaat jubileumjaar in. Goddamme. Dat noemen ze koppenredacteur. Het is bedrag. Tegen de muur ermee met die bakkels. Tjoh. En dan stelde ik mijzelf voor als een lichtflits tussen twee eeuwen is In een doelloos bestaan in een zinloos heelal. En dan wa waren er twee, twee drie lichtpuntjes per jaar. En dat was het koppersnelheid met beeks. En dat wordt nu door een di dikke zeekoe met een borrel. Van 1,44 meter 44, helemaal aan barrels geschopt. En wij nog denken ook dat het kon. Een vrouw die voetbalkoppen schrijft. Is Godverdomme toch God geklaagd. Kom. We Wees. gaan naar beeks, we gaan, uh, we gaan het iedereen vertellen. Er is geen enkele zin meer in dit leven. Dit moet bekend worden bij iedereen. Dit leven kan in de prullenbak. Gooi maar weg. Kun je even afsluiten, Pierre? Nou, dan sluit ik me even af. Ik blijf hier even zitten. Goed, dames en heren, deze misstand heeft ook nog meer. De teleurstelling, hè? sorry. De dag, daglicht gezien, ja, sorry. Je teleurstelling zei je vergeven, Toon. Het is de teleurstelling. Het is je teleurstelling. Eh. Uh, ja, graag luisteraars, dames en heren, voetballiefhebbers Bergijk. Dit was Sportnieuws, speciale editie met een iets ander verloop dan we allemaal hadden mo mochten hopen aan het begin. Luisteraars, ik vrucht... hoop dat u mij mijn teleurstelling kunt vergeven. Ja, of teleurstelling. Maar het is met teleurstelling? Ja, je teleurstelling je vergeven toon. Alle begrip. Alle begrip. Alle begrip. Alle begrip. Hierbij sluit ik af. Voor alle zieke uh, naar wetenschap. En de gezonde bergijken naar kop. Nee. Lammer. Mag je over mijn lippen die kop op? Laat hangen die kop. Ik kan het kop niet meer horen. Ja, je kop dan.